Zij zei begin dit jaar dat hij in 2007 een Afghaan heeft doodgeschoten... die hem eerder had ontvoerd en gemarteld. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Archeologen hebben in Egypte nieuwe graven ontdekt uit de tijd van de farao's. Het is een dodenstad van zo'n 5000 jaar geleden... in de buurt bij de stad Minja aan de rivier de Nijl. Er liggen zeker 40 graftombes met mummies, meer dan duizend beelden... veel kostbaar aardewerk en een gouden masker...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 Het is 4 over zeven. Het is zeven uur s avonds. Het is tijd voor de Euro Breakdown. We hebben een hele speciale editie. Quinten, ja. heb je er zin in jongen? Natuurlijk. Echt waar. Je kan nu nog naar huis, hè? <lacht> Dat kan ja, je kan je hebt me al erg verrast. Uh. Ja, echt waar? Ja. Ja? ja. Ik zei het wat ik eerder ook al zei. Helga van 100 kilo kan ook nog komen, dus we zijn er nog niet. Dus we hebben een beetje zin. Ja, het is een beetje een andere aflevering dan jullie van ons gewend zijn. Uh, het is nog wel steeds hey, Euro Breakdown gebonden. We gaan de beste top 40 nummers gaan we doorluisteren van de Europese bodem. Daarnaast hebben we een liefdes. Uh, ja, liefdes special. Een uh, dating special, om het uh, zo te zeggen. Ik zie twee dames hier helemaal de andere kant op kijken. Ook die ene met FaceTime. Kijkt die ook nog mee? Of is die alweer. Uh, kijk, prima. Uh, ik ga jullie zo voorstellen aan de dames. Um, ik ben benieuwd wat jullie, uh, wat jullie ervan vinden, dames. Willen jullie nog wat zeggen? Wil jullie nog wat kwijt? Durven jullie nog niet? Nog niet? Nou, komt zo wel. Jullie mogen nu even warm draaien. Ik hoop dat wij hierna hele goede vrienden gaan worden. En anders doen Marshmallow en Marie dat wel. Tot zo! You're not my love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 met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, wat ben je anders op zaterdagavond? Quinten, Mike. Ja, ik spreek echt gelijk maar direct jou aan. Wat fijn. We zijn er weer. Ja, heel leuk, Mike. Ik voel een beetje spanning, dames. Kan dat kloppen? Nee de microfoon, anders, anders ga je iets dichter aan de microfoon toe zitten, dat, dat mag, en je mag ook wat trekken aan die microfoon, en als die niet helemaal goed zit, dat, dat kan allemaal. <lacht> ik moet die van mij ook, ook af en toe wel eens stellen. <lacht> oh, oh god. God. Ik dacht dat ik denk, je zou gaan gedragen. <lacht> ja, nou, oh mijn god, ik kijk naar jullie en jullie trekken echt nou een hele rare kopje bij. Maar, in ieder geval, dames, kunnen jullie je even voorstellen, want ja, hè, wie, wat voor vlees hebben wij in de kuif vandaag? Oh, oh. Uh, ik ben Cheyenne. Ja, aangenaam. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Uit Zandvoort. En daarnaast heb ik uh, nog een dame zitten. Hebben we nog een dame zitten? Ik ben Emily, ik ben 17 en ik ben ook uit Zandvoort. Kijk eens aan. En jullie hebben gereageerd uh, op de oproep uh, voor het daten met Quinten Brouwer. En, uh, onbewust. Ja, onbewust, onbewust, <laughs> onbewust. Um, even, even de vraag dan. Uh, ja, ik, ik stelde hem net al toen we nog niet uh, on waren. Maar... Oh, ja, is het, is het het waard? Als ik het zo even mag vragen. Hebben jullie zoiets van, ja, weet je, dat kan wel. Ja hoor. Ja, dat kan wel. Quinten, je kan ermee door, jongen. Wat fijn. <laughs> heel goed, heel goed. Toch een wat? complimentje. hè? Mag wel eens. Af, ja. af, en ja, af en toe niet te vaak, hè? Ja, ja in twee uur komt het wel weer. Als we, als we de tijd ja, hebben voor al je al moet door. het maar weten, dan, dan, dan krijgen we er wel weer de kans voor om wat af te branden. Hé, hey, dames, dit, uh, zeg ik, uh, ik, uh, ik heb eigenlijk uh, wel, wel een paar ook over jullie. Want uh, jullie kennen allebei woonachtig in Zandvoort. Uh, wat, wat, wat, uh, uh, wat, wat, wat vinden jullie van Quinten als je hem een cijfer mag geven? En gewoon eerlijk. 8. Oh, kijk, kijk, kijk, hoge cijfers. Hoge cijfers. Dat, ik, ik heb een 8 en dan uh, komt er in? Ik, ik zie een daar een 3. <laughs> en een 6 voorbij komen. Ik zie een 6 en een 8 en dan een 7. Zeven. Een zeven. Dankjewel. Oh, Oké, okay. okay. nou ja, dan zou je gemiddeld mail 6,5 uitkomen, denk ik. 6,5, 7 ongeveer. Je begint wel te blozen, Een ja. Beetje een ja. rood kleurtje. Heel erg. Uh... Ja. Nou, je zou op 6,5 komen. En we hebben ook nog iemand uh, via de telefoon erbij, heb ik begrepen. Die, uh, die kon niet komen, maar die hebben we nu via Facetime. En wie hebben wij via Facetime? Uh, Patrick, kun jij vertellen wie wij via Facetime hebben? Want ik weet niet of dat zelf kan. <laughs> nou, we hebben, hebben dood ook 17 jaar. Doe ook 17 jaar. En ja. uh, kon niet naar de studio toe komen, nee. maar heeft wel haar FaceTime beschikbaar gemaakt om uh, erbij te kunnen zijn. Ja, ze zijn uh, gezellig met uh, FaceTime uh, mee, te, mee te kijken en te luisteren. Oké, okay, en, en, en kan zij gebaren, uh, hoe oud ze is, waar ze vandaan komt en waarom ze hier naartoe gekomen is via FaceTime? Nou, ze is ook 17 en uh, komt ook uit, uh, uit Zandvoort. Uit Zandvoort, kijk eens ja, aan. Allemaal lekker, lekker in de, de buurt. Alles lekker dichtbij. Dit dorp is ja. nog best groot eigenlijk. Ja, zeker. 17.000 inwoners. 17.000 inwoners. We gaan zo een klein vragenrondje doen. En dan wil ik eigenlijk wel graag even testen van... Wie wordt dan de, de, de, de, de potentiële date voor Quinten? Is dat vanavond of is dat later deze week? Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ja. Oké. Okay. Okay. Die vragen gaan we zo stellen. Maar we gaan eerst even, uh, nog even het plaatje even draaien. Quinten, ik heb ook een paar leuke vragen voor jou straks. Oh. Ja. <laughs> dus, okay. Ik hoop dat je er klaar voor bent. <laughs> we gaan er tegenaan. Quinten, speciaal voor jou. Een lekker vraagrondje, straks. <middels> Got them names like Shakira so mama come like Camila Got me feeling like We were still stepping on the Like planes in Heathrow Airport Figure he'd make my tape hey. I never really knew that Because that's like this The way you move, hey. the way you move hey. Makes me wanna get close to you hey. Ja. Oh je, je, Wat hebben we er weer een zin in Dames en heren Ik heb net even besproken ook met Quinten en de dames Quinten mag uh, nou We kunnen wel zoveel we die twee, drie vragen maken Misschien makkelijker, weet je ook wat meer over elkaar straks Quinten mag uh, drie algemene vragen stellen aan de dames En dat kan voor misschien een dame specifiek zijn Of voor allebei Quinten, hoe je dat wil gaan doen Dat leg ik in jouw handen um, Dus uh, ja Ja uh, zal ik aftrappen? Zal ik, een, zal ik een vraag stellen aan jullie? Gewoon zodat jij, even, zodat jij kan Of Ja, wil jij beginnen? Ik wil ook wel beginnen, dat maakt niet uit. Oké, okay. okay. nou weet je wat? Begin jij maar, het is jouw datingshow namelijk. Mijn show? Ja. Oké, okay. eerste vraag. Ja? ja, moet je geluidsfactjes hebben? Of, uh... Uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ga er, ik ga ze er wel bij pakken, ja, dat, dat vind ik een hele, okay. hele... Mag ik de vraag al stellen of... Oh ja, tuurlijk, oh, mag jij de vraag waar stellen? Waar zitten jullie op school? De hogeschoolleider. Waar zitten jullie op school? Sorry? Hogeschoolleider. Oké, okay, hogeschoolleider. Zo? Oh. Oh, ik had mijn vraag uit moeten breiden eigenlijk. Oké, okay. <laughs> nu ben ik twee vragen kwijt. Open, oh, oh, nee, nee, nee, open, ja, open vragen. Al, als ik denk dat je nog te weinig weet, dan krijg je van mij altijd wel de mogelijkheid om nog okay. iets uh, uh, min, meer te vragen. Okay. Dus je kan nog een derde vraag krijgen als je sure. Oké. Okay. Um, Paulus, Nagel, uh, Oké. Okay. Okay. Oké. Oké. Ja. Ik zal hem even doorpakken. Uh, Quint, het speciaal voor jou. Um, uh, jullie gaan dus allebei, gaan, zijn allebei nog naar school gaan. Uh, wat, wat willen jullie graag gaan doen? Want jij zit in Haarlem op school. Jij gaat uh, in Leiden ga jij naar school. Hebben jullie een bepaalde richting die jullie op willen met jullie opleiding? Uh, ja, ik studeer laboratoriumonderzoek. Sorry? Laboratoriumonderzoek. Laboratoriumonderzoek, kijk eens aan. En ik wil tumoronderzoek gaan. Aha, kijk eens aan. Dat is een ja. mooi, mooie werk. Dat is uh, een pittige studie. En, ja. uh, um, ik ga de studie dierarticenten doen. En um, buiten dat doe ik ook nog uh, surfles geven. Oké, okay. okay. surfles geven, oké. Okay. Oh, leuk, heftig, mooi. Ja, ja. En jullie, zullen, zoals jullie waarschijnlijk ook wel in, in de oproep hebben kunnen lezen vandaag of afgelopen dagen... Hè, ...is het zo dat Quinten natuurlijk vrij sportief is aangelegd. Thans, hij, hij is weer sportief bezig. Hij is van 120 kilo witlillend vlees. Is hij naar nou... oh, nou, nou 70 kilo toe gegaan? Ik weet niet hoeveel je weegt, Quinter, Maar als dat goed is, voel ik me vereerd. <lacht> maar, eh, Quinter Quinten is, is vrij sportief aangelegd. Stel, jullie zouden... Eh, een, een idee voor een date mogen invullen. Jullie zouden met Quinten op date gaan. Hoe zouden jullie eerste date dan eruit zien? Dat mogen jullie om de beurt beschrijven. Gewoon heel simpel. Hè. Het hoeft niet, het hoeft niet een, een, een hele ballade te zijn... Of, wat, wat, wat, wat, wat is jullie ideale eerste date? Laat ik het zo zeggen, makkelijker. Denk ik. Ideaal of realistisch? Eh, uh, oh. ideaal. Vul oh. het zelf maar in. Laten we zeggen, alle mogelijkheden zijn open. Wat zou ideaal zijn? Nou, bungee jump is wel leuk. Hey. Okay. Blijf maar realistisch. <laughs> ja, ik weet er even de hele bij een stoerhandje, dus eh, dat moet je je niet drukker maken. Maar Bungee jumpen zou dus jouw uh, uh, uh, uh, indicatie zijn of idee zijn van een eerste leuke date? Spannend, spannend. Nou ja, uh, ja dat. Uh, um, ik wel ga gewoon naar Jumpers gaan. Hey. Jump XL. Nou, lekker, nou, lekker ja, rondspringen. Allebei ja. gewoon actief, hè? Allebei. Dus ja, allebei ja, erg sportief. Dit, uh, Ze gaan dit, niet schaken of zo mee. Maar, maar, je maar, maar stel, één stel, stel, hey, van de dames zou jou meenemen naar hun hey, uh, uh, ideale in, individuele dates. Hè? Zou jij naar beide toe gaan? Ja, ja? Ja. Okay, okay. ja, ik word veel al in dingen gepusht, dus dan ga ik ook maar bungee jumpen. Oké. Okay. Nou ja, kijk, we hebben hier ook niet ingepusht. Totaal niet. Nee, nee, dit is helemaal. helemaal nee. Heel klein weer dat dit. Nee, maar dus in ieder geval, bungee jumpen, uh, jumping Excel. Dat zou in ieder geval dus, uh, jullie, uh, een van jullie even dingen zijn die je graag zou doen op een eerste date. Quinten, uh, ga ik het stokje aan jou overgeven? Uh, want ik, ik kan nog genoeg vragen stellen naar mijn idee, maar misschien dat jij ook nog wat hebt. Het is jouw datingshow natuurlijk. Ja. Ik ben niet zo slecht. <laughs> um, nou, kom op. Ja, ja. geurd jij nog? Uh, nee, ik moet het helemaal zelf gaan doen. Ja, ja, ja, ja, oh, ja, ja. Yeah. <laughs> ja, inderdaad, je moet het helemaal zelf doen. Dus. Hmm. Hmm. Hoe ziet je ideale vrije dag eruit? Nou, perfecte vraag. Dat is top. Doe je wel uitslapen? Uitslapen. En. <laughs> <laughs> um, ja. Naar strand ofzo, het strand of In de microfoon, Wat? Eh, In de microfoon. Sorry. <laughs> maakt niet uit. uit. Uitslapen en daarna naar het strand als het mooi weer is. Hey, en stelt het is geen mooi weer, wat doe je dan? Kijken over ergens binnen. Oké, okay, maar jij bent dus niet zo'n type zoals ik, dus waarschijnlijk lekker dik op de bank, Netflix en chill. Niet te nee? vaak. Oké, okay, nee, dat kan. Maar dus jij, bent, jij bent dus wel. Dus ik proef een beetje, aan deze kant proef ik een beetje de activiteiten. Een beetje ondernemen. Ik wil, ben wel benieuwd wat jij dan doet als het. Uh, jou, hoe jouw ideale dag eruit ziet. Um, nou, ik zou sowieso altijd met de hond uit moeten. Ja. En. Um, gewoon een Netflix, bed. Ja. Oké, okay, ja, ja. Dat, dat kan. Nee, dat kan. Ja, uh, ik weet niet of onze derde vrouw uh, via FaceTime uh, nog specifieke hobby's heeft uh, op haar vrije dag. Beeld het uit alsjeblieft. Ja, maar ik ga gewoon bed ik het aan mijn dag heb. Nog één keer zeggen. Ik, ik, ik, ik ga echt... meestal vroeg mijn bed uit dat ik iets aan mijn dag heb. En ik kijk wat er in de buurt is of ik iets voor mijn ouders kan doen ofzo. Kijk, behulpzaam, Beeldzaam, zeker. En actief. Allebei een beetje. Nou, alle drie eigenlijk. Ach ja. Alle drie hebben we hier. Proef ik wel echt een stukje echt actief, dus niet, niet willen blijven zitten. Dus. Um... Dus we weten wel hoe jullie ideale date eruit zou zien. We weten hoe jullie uh, uh, ideale vrije dag eruit zou zien. Uh, ja. Wat vinden jullie absoluut niet leuk aan een jongen? Wat moet hij absoluut niet doen? Of hebben. Ten alle tijd niet. Of hebben. niet verzorgd. Niet verzorgd. Onverzorgdheid houdt zich niet. Onverzorgd. Oké. Okay. Nou, dan zit je bekwint naar het goede adres. Die heb ik laatst nog aan de van voor de pedicure gegeven. <lacht> <lacht> um, als je me dingen verbiedt. Ah, ja, Logisch, logisch. logisch. En, en wat, wat, wat voor dingen zouden dat dan zijn Zouden dat hele, hele kleine dingen kunnen zijn Of gewoon in het algemeen gewoon niet Hele kleine dingen zoals uh, Niet uit kunnen gaan met vrienden Oh ja nee dan heb je inderdaad wel een slechte aan, inderdaad. Nou Quinten ben jij zo Want we gaan ook even terug naar jou Want we moeten ook oh, een we beetje voor schetsen Ik moet jou ook over. een beetje praten hè, ja. Ja, ja. Ja, ik, uh, ik kan best jaloers zijn okay. Maar ik ben ook wel iemand die, die heel erg veel kan vertrouwen In iemand Dus uh, daar speel ik het wel mee terug Oké. Okay. Ja, op zich, uh, ik ben niet de persoon van verbieden. Hmm. Oké. Okay. En Quinten, als we, we gaan deze twee vragen gaan we nog even terug even naar jou sturen. Hè? Want uh, uh, jou, jouw ideale vrije dag, hoe zou die eruit zien? Oei. Uh, nou, ik heb eigenlijk alleen maar in het weekend vrij. Dus uh, misschien met vrienden afspreken staat het nog naar de radio. Uh, wat heb ik nog meer Ja, een beetje thuis hangen, eigenlijk een beetje met mijn ouders opschieten en uh, met vrienden zijn. Oké, okay, en je ideale date? Daar heb je, nog, daar heb je nog twee minuten voor om die vraag in te vullen. Oei. Uh, Want, uh, we hebben daarna nog even een plaatje. daarna, uh, hè, De Euro Breakdown even terug weer. 40 tot en met 30. Maar hoe zou jouw uh, ideale date eruit zien? Ja, lekker uit eten. Ik hou het simpel. Lekker uit eten? Ik hou het simpel. Lekker uit eten. En maar, maar stel, hè, dat zeg ik, jij, in ieder geval, deze dames zijn eigenlijk wel heel erg actief. Uh, uit eten, dat, is, dat wordt juist als een van de uh, dingen omschreven die ze zeggen. Van, ja, weet je, doe dat dan niet? Weet je, ga oh. echt wat actief doen. Dus, maar stel je voor jij zou voor een activiteit mogen kiezen. Wat voor activiteit zou jij dan doen op je eerste date? Jezus. <lacht> uh, dus ik, qua qua actieve activiteit. Uh, ja, kijk, het kan een wandeling zijn. Het kan even op, uh, uh, uh, ergens op het strand gaan zitten of, zitten. of whatever. Het, het kan van alles, kan het zijn. <lacht> Waar ben ik in beland? Bij de radio uh, kunt je. Oh, veel. Ja, dat was het foute antwoord. Ja, wat is nou. Ja, wat is nou een leuke activiteit? Een leuke ja. activiteit. Leuke activiteit. Ja, dat weet jij niet. Jij weet niet wat een leuke activiteit <laughs> is. Jawel, maar ik had het. Zeg maar, nu het me wordt gevraagd, kan ik het me niet. Die dames die zijn hier echt door, door de frieskuer naartoe gekomen. Hè? En dan weet jij niet oh. wat een leuke. Nou weet je wat Quintin? je krijgt van mij heel even de tijd om erover na te denken. Want ik, ik proef okay. toch dat dit, uh, ja, dit is ja, moeilijk wil ik niet zeggen, maar uh, misschien dat dit nummer je even op andere ideeën even wat actief maakt. Who that be? And that drop be my sorry. Who that be? Blown gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a honey, year wine. And I sneak from behind. What's your name? What's your sign, huh? Wine for me, down. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dawg. Baby, darling. you wanna lease rent or buy out? Wine for me, down. And that money keep blown. Swat shorty tip -tone. Got Get your left, left cheek showing my mama. tip, huh? Bring that body in my, my way. Can't take it off my breath No, like you do, that. All tight when you tiptoe, when, tip tip when you tiptoe, oh, oh, oh. Shine your sun, When you tiptoe, when you oh, tiptoe, oh, oh, No breaks when you push that back, that back. left, right, do it just like that, like that. All tight, tight. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe, oh, Hold tight when you. lying for me, darling, when you move your. Yes, het is bijna half acht. Dus dat betekent dat het tijd is om de nummer 40 30, door te nemen van de Euro Breakdown. We gaan kijken wie er is gebleven deze week. En wat er gebeurd is vorige week. We hebben op plek 40 deze week staan Haley Steinfeld, Alessa en Florida Georgia Line. Met Let Me Go. Vorige week stond u op plek 38. Een paar plaatsen gezakt. is Post Malone met I Fall Apart. Stond vorige week op plek 35. Staat op 39 deze week. Portugal The Man, Feel It Still, Stond vorige week op 39. Gaat toch weer een plaatje omhoog. Pak plek 38. Nieuw binnengekomen hoorde je natuurlijk aan het begin van dit uur: Marshmallow, Anne-Marie en Friends. Stond vorige week natuurlijk nog niet in de lijst, Stap deze week op plek 37. Dua Lipa New Rules houdt dezelfde plaats als vorige week vast, plek 36. En op plek 35 hebben wij Raxu, Wyclef Jean, Naughty Boy met Di Mello. Is 7 plaats gezakt vond vorige week op 28, op, op plek 31. Vorige week Kygo featuring Justin Jesso met Stargazing. staat nu op plek 34. Jason, Fren uh, Jason Derulo en France Montana met Tiptoe. Vond vorige week op plek 25, nu op plek 33. Uh, 32 hebben we Anne-Marie met Ben Want vorige week op plek 29 Bibi Rexha en Florida Georgia Line Meant to be staat op plek 31 En Maroon 5 met natuurlijk Het nieuwe nummer wat vorige week op plek 34 is binnenkwam op plek 30 met Wait We gaan zo weer verder Met het vragenvuur want ik ben Natuurlijk wel echt Heel erg benieuwd wat hier uit gaat komen En Hello. ik denk dat we uh, We moeten nog even wachten Zoals het gelijknamige nummer van Maroon 5 Maar ik ben benieuwd ze zijn al een beetje aan het warm draaien. Zou er liefde op bloeien? In zandvoort, zie je Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color. No. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up, all those times. Your love. you wait. Can you turn around? Can you turn around? Just wait Can we work this out? Can we work this out? Just wait Can you come here please? Cause I wanna be with you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 Ja, wordt het liefde in de studio We gaan erachter komen vanavond Ja, you're Maroon 5 Wait, plek 30 in de Euro Breakdown Heerlijk Dames, hebben jullie er nog een beetje zin in? Hè? Jullie hebben net even, hè, voordat ik die vraag Verder naar jullie wil laten beantwoorden uh, Jullie hebben net even gesproken met elkaar hè? Dus jullie hebben even de tijd gehad om ook elkaar even Buiten het programma elkaar wat beter te leren kennen uh, hoe ging dat? Want ik, volgens mij waren jullie gezellig aan het praten. Ja, zeker. Dat ging, ja. wel, dat ging wel goed, toch? Ja. Oké. Okay. En wat is de conclusie tot zover weer? Want we zijn weer een paar minuten verder. Hè? Met iedere minuut leer je elkaar beter kennen. Uh, de conclusie is dat we het aardig vinden. <laughs> okay. Nou, dat, dat is al, dat is al dat, heel dat iets. Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen binnen twaalf uh, seconden weten of ze een man aardig vinden, ja of nee. Mijn vrouw heeft er zes jaar over gedaan, dus vandaar, oh, oh, oh. vandaar ik blij ben dat dit zo snel voort weet je. Dat, dat, ja. Ja, dat, dat is uh, helemaal dikke prima. Hey, um, uh, ja, ik vind eigenlijk wel dat Quint, en ik heb me jou net een beetje op sleeptaal gebracht met die vragen, um, we hebben net even gekeken, ideale date, ideale activiteit, wat, wat, zouden jullie, wat, wat doen jullie Wat doe op jullie vrije dag? Nou wil ik eigenlijk wel, uh, dan wil ik voor deze keer wil ik beginnen met Quinten. Uh, Quinten, wat zijn jouw hobby's? En deze vraag oh. is ook straks voor jullie dames. Eén okay. nou. Ja, denk er even goed over na. Mochten jullie dit nog niet weten. Ja, uh, wel een paar dingen. Vertel. Uh, heel cliché misschien, maar fotografie vind ik leuk. Uh, okay. Tekenen, niet heel goed in, maar digitaal wel. Vormgeven. Uh, het ontwerpen. Uh, een beetje met vrienden hangen. Oké. Okay. Ja, ja, radio. Sporten. Op okay. radio. Dat is een, een flinke set met hobby's. Dames, uh, wat, uh, allereerst voordat jullie gaan vertellen wat jullie passie, hobby en liefde is. Uh, ja, wat, wat vinden jullie van zo'n hobby's? Denk je dat het aan gaat sluiten op jullie, uh, op jullie repertoire? Heel hoor. Ja, ja? Dat, dat, dat kan wel aansluiten. Oké, okay, nou, ja. beginnen wie, wie van jullie wil beginnen met vertellen? Vertel maar, kom maar. Um, nou, mijn hobby's zijn uh, uh, surfen en tekenen soms. Oké, okay. en, en wat teken je als ik aan mag? Van alles. Van al. Maar ik doe meer uh, aan surfen. Okay. En dat is ook gewoon mijn werk. Nou, ja, dat is echt gewoon echt, je hebt windsurfen natuurlijk, maar echt, jij bedoelt gewoon... Golfsurfen. Echt golfsurfen. Ja. Oké. Okay. Ja. hoe lang doe je dat al? Mag ik dat vragen? Um, surfen zelf doe ik al iets van zes jaar. Oh. En nu uh, lesgeven ben ik komt 15 Oh, dat is vrij snel. Ik uh, ga nu uh, bij Waar surf je? Misschien hebben we even reclame kunnen maken voor de surfschool kwestie. Ik surf bij um, First Wave Surf School. Ja. En nou ja, daar heb ik op zich wel alles geleerd. Oké. Okay. Kijk. kijk, kijk, kijk. Dat zijn leuke dingen. Nou ja, uh, surfen dus in ieder geval is een van, van de grootste hobby's. Uh, volgens mij, hoor ik je net, zie ik hem ook iets zeggen over stappen. Maar dat is meer als iemand die zou niet mocht verbieden. Doe je een stapje? Ga, je, ga je al stappen? Vind je dat leuk? En... Um, ja, zo. Uh, als het uh, uitkomt, ik heb het ook... nou, Als je de tijd voor hebt. Zeg maar. Als je de tijd ja, voor hebt. Precies. Ja, precies. Okay. Nou, oké, okay. ja, stappen surfen. Dus eigenlijk wel gewoon lekker uh, nog steeds actief, eigenlijk sportief. Ik vind hem goed. Ja. Dan uh, kandidaat nummer twee, breek los. Ga naar het strand gaan. Films en series kijken en gewoon leuke dingen doen. Oké, okay. leuke dingen doen. En wat versta je onder leuke dingen? doen? <laughs> um, nou, morgen ga ik bijvoorbeeld naar de huishoudbeurs. Oké, oh, kijk, ja. nou, dat is mijn vrouw al geweest. Oh. Mijn vrouwtje is er al geweest. Uh, die vond het geweldig. Okay. Ja, dat soort dingen. <lacht> gewoon beurzen of ja. ja. musicals of zo. Nou, jij, bent dus, jij zoekt dus ook wel een beetje de gezelligheid op. Ja. Uh, en Quinten, nu jij van de dames hebt gehoord wat, wat, hun, hè, wat hun leuk vinden. Wat hun activiteiten zijn. hobby's. Wat, wat vind jij daarvan? Slaat het een beetje aan op wat jij zelf ook zou, zou willen kunnen doen? Of, of, ja. ja, Ja, ben ik het ja. mee eens. Ja. Okay. Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel aansluit. Oké. Okay. Nou, dan geef ik jullie uh, heel even nog even korte tijd even over na, om erover na te denken. Want ik weet dat we in principe kwart van acht hebben. Want uh, we hebben, uh, er is een beetje een tijdblok. Maar dat gaat helemaal goed komen. Uh, dus uh, ja, jullie krijgen even één een, een nummertje van mij om erover na te denken. Ik hoop uh, dat jullie er ook uitkomen dan. En dan wil ik graag van jullie horen of er mogelijkheden zijn... Uh, of, of jullie elkaar datemateriaal vinden. Ja, Redden ja. jullie dat binnen één nummer, denk je? Jammer. Ja hoor. Ja? Als je het niet hebt, mag je het ook zeggen hoor. Dan, dan, doen we nog wel een, dan doen we nog wel een uitzending. <laughs> <laughs> een vervolg. <laughs> uh, helemaal goed. Hey, we gaan naar uh, een plef uh, die mij vorige week heel goed bevallen is. Music to my ears, story Lanes, Keys and Crates. DJ, this is not a replay, so you let me vlog in, It is this little preset, music so light yeah, yeah, yeah. Ik weet alleen niet of de bellen in kwestie ons kan horen. Dan gaan we even het muziekje even sprakelen. Ah, er is gewoon op. Nou, Dan luisteren we gewoon even rustig even het uiteinde van Keys and Crates af. Music to my ears. En dan halen we die telefoon ook lekker weg. We hadden gewoon een beller, Quinten. <lacht> Misschien was het hel 100 kilo heel gauw wel. Ik vind je nog gewoon een whatsapp ja, ja, ja. Maar, ja, we zijn er, dus uh, jullie zijn er wel een beetje uit. Jullie hebben een beetje een idee van, uh, van wat jullie uh, ja, zouden willen gaan doen, wat de vervolgstappen gaan worden. En dat mag je gewoon eerlijk zeggen, want we, ik vond het eigenlijk een heel goed idee. Dus uh, vertel, waar, waar, waar zijn jullie uh, met z'n drie op uitgekomen, kom maar. Wat is de uitkomst? Oh, mag ik het vertellen? Ja, mag ja, mag het vertellen. Oh, nou, de, uitkomst, hè? De, <laughs> de uitkomst is geworden dat we. Oh, daar gaan we weer. De nou, uitkomst is geworden dat we gewoon een keer gezellig wat gaan doen als vrienden. Wat gaan drinken. Ja, oh, oh, moet ik nu dus gaan? Oh, <laughs> ja, dat is dus de beslissing. Ja, dit is dus niet doorgekomen. Waarom is dat niet doorgekomen? Wat ben je allemaal aan het doen? Nou ja, de telefoon ging over en uh, ja, uh, ja uh, dat is. Maar in ieder geval, we zijn er dus op uitgekomen: jullie gaan een keer wat gezellig drinken. Gewoon ook om elkaar ja. even te leren kennen, gewoon als vrienden. En wat er daarna gebeurt, gebeurt er. Oké. Okay. Ik vind nou, het. Uh, nou ja, ja uh, jullie snappen denk ik wat, wat ik bedoel. Als <lacht> jullie ineens allemaal die kant op kijken, ik denk. We worden gestallen, oh jee. Oh, <lacht> de telefoon gaat alweer. Ik ga hem zo opnemen. Maar dus we zijn er in ieder geval over uit. Uh, zie je in ieder geval. Jullie gaan uh, een keertje gezellig uh, wat met elkaar uh, drinken. onder het mom van vrienden. En dan uh, ja, kijken jullie daarna of, uh, ja, of jullie misschien uh, dan wel, wel uh, uiteindelijk. na een langere periode. misschien wel meer dan vrienden. Ik ga zo die telefoon opnemen. Ja. Dus nou, dit, dit heeft. Uh, Quinten, even heel eerlijk, heeft dit uh, teleurgesteld uh, vanavond. Je was heel erg zenuwachtig de aanloop van deze avond. Ja. Dus, uh, de telefoon. <laughs> nee, ik ben niet teleurgesteld, Mike. Oké, oké. Teleurgesteld. Ja, fijn om te horen, toch? Hebben we is het nog niet voor niet gedaan? Nou, geen prima. pesterij hier geweest. Ja, het is geen, geen cyberbullying geweest. is dus wat, wat andere mensen ook nog wel willen beweren. Het is gewoon <laughs> oprecht een zoektocht naar wellicht ware liefde. Het begint nu met vriendschap. Hartstikke leuk. Ik wil jullie daar onwijs bedanken dat jullie er zijn geweest. Uh, dus, uh, ja. Gaan jullie nog wat doen dit weekend? Hebben jullie nog plannen? De naar de huisartbeurs. Jij film. gaat naar de huisartbeurs. En jij gaat? Naar de film. Naar de, naar de film. Welke film? Uh... <laughs> Hij blijft dat gaan. Ik weet ik nog niet. Wie is er zo geïnteresseerd in die telefoon? <laughs> <laughs> we gaan er zo achter komen, dames. Ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken. Ik hoop dat jullie de uh, eerste keer een drankje met ze uh, drie gaan doen. En dat het uh, goed uitpakt. Dat jullie het gezellig hebben. Laten we het daarop houden. We gaan uh, door een... <laughs> Nou, Miss You van Major lezer, uh, ook weer uh, Tori Lannis, en dan uh, zien we jullie straks weer terug. Dankjewel. <middels> I'm watching more than 24 Wel en in grosso dreamer. oei. Het is echt. De telefoon staat hier gewoon rood gloeiend op het moment. Dat is niet normaal. Nee, maar wie het is? We weten nog niet wie het is. Ik denk dat dit een, een stilaanbidder is. Ja, en hij gaat weer over. Hij gaat weer over. En dan, dan zie je maar hoe groot het bereik van media is. Ja. Hoe groot is het bereik van media? Al die telefoontjes. Alles voor mega. Quinten. Allemaal voor uh, Quinten. Uh. en... Kom geheimen, verder, die... kom verder en doe, doe de deur even dicht... want dan wordt het lekker warm hier in de studio... want we zijn er ook wel een beetje achter gekomen... dat het ook wel een beetje Noordpoolniveau is hier. Noordpoolniveau. Okay. Noordpool het is een beetje koud. Het is uh, fripsisch. Ja, en die telefoon. Die zijn we het al achter wie ons belt? Nee, nee dat weten we nog niet. Nee. Dat weten we nog niet, we hebben geen idee. Kan de, stek nee. stek de stekker er niet even uithalen? Maar ik hoor, het, ik hoor hem nog steeds, toch? Ja. Oké, okay. nou, weet je wat? We doen gewoon alsof dat ding er niet is... Nee, dat trek de stekker er gewoon uit. Ja. Dat heb ik al gedaan. <laughs> ja, ja, ik, uh, dat is wel een hele enke telefoon dit. Dit is een ghost summer. telefoon. I know what you did last summer. <laughs> Jongens, het is uh, ook uh, weer, uh, weer tijd natuurlijk om um, natuurlijk, uh, de top 40 door te nemen. Patrick, schakel jij die telefoon uit <laughs> nee, en schakel door het raam aan. Heel snel. Heel, heel, heel, heel snel. Oh, de kracht van social media. Ja, oh, wordt... dat ging niet. <laughs> Oh, oh, Geweldig Jongens, het is natuurlijk maar tijd voor één ding En dat betekent Inderdaad, de enige echte top 40 De Euro breakdown, De nummers uit de Europa We hebben natuurlijk net doorgenomen Nummer 40 tot en met 30 We gaan gewoon door bij nummer 30 Daar staat Maroon 5 met Weight". En op nummer 29 Oh, wacht even Die pakken we zo, die pakken we zo <coughs> Momentje. Kijk eens aan. Helemaal goed gekomen. Eens even kijken, we hebben op nummer 29... Justin Timberlake met Pilty hebben staan... stond vorige week op plek 23... Bazi met Mine, gaan we straks naar luisteren... is nieuw binnengekomen op plek 28... Keys and Crates, Torial Ness, Music To My Ears op plek 27... NF Let You Down op plek 26... en op plek 25... Cashmere Cat, Major Laser en Toy Ness, Miss You... op plek 24... x and Grosso, hebben we natuurlijk net geluisterd... met Dreamer en Troy Zivan... met My, My, My, staat op plek 23... Op plek 22 hebben we Rams met Barking staan. Camilla Cabello en Young Talk staan op 21. Met Havana. En Zed, Maren, Morris en Gray in de middel. En staat op 20. Is 10 plaatsen gestegen. Jongens. Terwijl de telefoon hier zo het staat. Alles ge Wat ge gebeurt er allemaal deze aflevering? Ja, dit, dit, Mike. Dit, is, dit is de kracht van social media. We zijn zo agressief campagne voor jou maken geweest. Dat dit eigenlijk een beetje het, uh, ja, het resultaat is daarvan. Uh, nou... nou. Dus, maar we hebben nog steeds één deelnemer hier in de studio zitten. Uh, die, die vond het wel gezellig. Toch? Ja. Ja? Ik, eh, uh, ik, uh, ik voorzie wel mogelijkheden om, uh, je moet het maar weten, uh, mannen tegen de dames-editie te doen. Dat is goede, dat is echt een goed idee. Mooi, mooi, mooi, mooi. Dan gaan wij uitzoeken wie er zo verliefd is op ons en wie uh, zich wil aanmelden voor daten met Quint en Brouwer. Als het 100 kilo helga is, komen we er vanzelf achter. Yeah. Rams barking, we komen zo weer bij jullie terug. Ik <lacht>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 7am in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling I'm icy, I got a tick from my head to my feet, that's Nike, and that's pricey You see them guys over there, they ain't like me I got a Portuguese thing, not wifey, she said my temper's tiny I got two different worlds, like Miley, you hit me up, that's unlikely But I walked in the river, the fresh trim, share my colgate teeth. Yeah, they're looking at me. Saying can they get a pic for the gram? Just like AJT. No wonder they hate on me. Cause I'm making these and you see these clothes.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 My late my tin from barking. 7am in the morning, she's calling. I'm yawning, she's jarring. I'm starling. Many guys, many, many, many guys hate me. And it's true, too bad. I just stunt you. Too bad, I don't look like you. Like many, many, many guys, yeah, hate me and it's true. Too bad, I'll just stunt on you. Like, too bad. I might link my ting from barking, 7am in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7am in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7am in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my thing from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. I'm yawning. <laughs> Ja, dit is het nummer dat stelt nooit, nooit, maar dan ook nooit teleur. Ik heb, hem, ik heb hem grijs gedraaid, ondertussen ook thuis. Rams Barking, hoorde je net. Ja, Quinten, zoals ik net ook al zei, dit nummer stelt eigenlijk nooit teleur. Nee. Nee, ik vind van niet. Maar ik, ga, ik ben ook wel geneigd om nu meer van, die, van hem op te gaan zoeken. Um, ja, ik, ik had net, uh, dat gebeurt niet vaak, maar ik had net gewoon een heel goed idee... Uh, ah, we hebben alle telefoons er even uitgetrokken. Dus mochten jullie ons niet kunnen bereiken. Uh, nou ja, er is nog één telefoon, volgens mij uh, in ieder geval wel uh, aanwezig. Ja. Even buiten de studio. Er zit iemand bij, dus die kan hem altijd opnemen. Kijk, we hebben onze administratieve me medewerkster, daar hebben we daarvoor gestrikt. Uh, Slash -vrouw. Die, uh, ja, die, die, uh, die, die regelt dat voor ons. Weet je, onze ja. Schat van de afdeling weer. Ik had net een heel goed idee. Dat gebeurt niet vaak. Maar. Dat is nieuw. Ja. Dat is zeker nieuw. Uh, we gaan uh, uh, die jongens uh, tegen de meisjes spelen, uh, huh? oh, nee. ja, ja, dat gaan we doen, van 8 tot 9 gaan we, naast dat we natuurlijk de Your Breakdown gaan afspelen, gaan we, uh, je moet het maar weten, dames tegen de heren spelen. Maar Ik vind het wel een goeie. Maar speel jij dan ook als vrouw even mee of? Uh, nee, nee, nee, nee jouw jou, jou, uh, no, gezellige dame, uh, die, die uh, nee, niet, niet, nou dan gaan, jullie dan gaan jullie met de drie tegen elkaar. Oké. Okay. Ja. Okay, als okay. je verliefd, dan moet je in een kippenpak. Ja, met als... nee. De hele week naar school ga je in je kippenpak. Ik heb vakantie. Oh, heb je maar zo. Het is wel dus, leuk, een leuk kippen, kippenpak. Dus dat is iets wat we sowieso... Lieve konijntjes... Jongens, even, even, de, even de aandacht erbij houden. Hey, we gaan, dus van, uh, we gaan dus straks uh, om uh, 8 uur, in ieder geval vanaf 8 uur gaan we dus, uh, je moet het maar weten spelen, dus dit keer met drie personen. Uh, we gaan uh, natuurlijk met DJ Verlaffel gaan we de rest uh, van de uh, MC Verlaffel gaan we de rest van de ja. week daar doornemen. oh wat een rommelige uitzending is dit. Echt waar. Als we ooit een, radio, een grote radiotje willen tippen, dan moeten we, moeten we gaan repeteren jongens. <lacht> denk minimaal één keer in de week. Dus uh, ja, we hebben in ieder geval een, uh, nog een, uh, echt een uh, spannend uh, tweede uur. Hebben we, we hebben natuurlijk onze telefoonterroristen die ons bang <lacht> Vanuit een speciale afdeling probeert te bereiken. 100 kilo Helga die uh, ja, echt uh, wanstalig uh, toch wel graag met, uh, met Quinten kennelijk op date wil. Dus uh, ja, uh, de kandidaat die hier nog aanwezig is, ja, voel je je bedreigd. Want uh, 100 kilo wit in het vlees wil wat zeggen. Um, dus ja, we hebben genoeg te doen, jongens. Ik hoop dat jullie uh, er ook net zoveel zin in hebben als ik. Quinten, wat uh, vinden jullie het tas? Wat vinden jullie hè, tot nu toe? We hebben nog uh, een paar seconden voordat we eruit gaan en dan weer terug. Dit eerste uur? Ja, ik, niet allemaal tegelijk, hoor, jullie. <totstuken> ik, wou, <totstuken> oh, begin ik. ik. vond het, het was heel raar. Ja. Maar ik vond het leuk. Kijk, een hoop romantiek. En onze gastrouw vanavond. Dat was heel gezellig. Kijk, kijk, kijk. Was, het is nog steeds gezellig. Kom je, kom je vaker langs, denk je? Durf je dat? Uh... Wie weet. Wie weet. Kijk eens Oeh. aan. Kijk, cliffhanger. Potentieel, potentieel. <laughs> Patrick, wat ja. zullen we ervan zeggen? <laughs> uh, ik, tot zeg, zo. ik zeg niks. Ja. Tot, tot zo. Tot, tot zo. <laughs> ja. Vind ik een, een hele goede. We gaan er straks uit. We hebben nog een paar seconden. We gaan uh, natuurlijk uh, heel veel doen. MC Falafel, je moet het maar weten. Wakko, wakko. En natuurlijk ook de Euro Breakdown. Het is weer tijd voor de lijst der lijsten. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.